In Parijs is het kantoor van het satirisch magazine Charlie Hebdo door een benzinebom verwoest. De aanslag komt op een dag na de aankondiging dat de profeet Mohammed gasthoofdredeer...